Nieuws bestaat al heel lang. Het meest beroemde voorbeeld is natuurlijk War of the Worlds. The of the World. Het heel realistische hoorspel dat op Halloween 1938 werd uitgezonden op de Amerikaanse radio. Ladies and gentlemen, I guess that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Waardoor de luisteraar live getuige was van een buitenaardse invasie van de aarde door Marsmannetjes top is beginning to rotate like a screw thing must be hollow allemaal zo echt dat er veel huiskamers paniek uitbrak ondanks de geruststellende woorden op het eind. you will be we didn't mean it so goodbye everybody and remember please for the next day or so the terrible If your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian. It's Halloween. Yeah. But did you this nip new shock? It isn't only in Britain. The spring this year has taken everyone by surprise. Een TV reportage uit 1957 van de BBC, it resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop. Over de in dat jaar zeer geslaagde spaghetti, spaghetti oogst an spaghetti in het grensgebied tussen Zwitserland en Italië. And, and the spaghetti harvest goes forward. Vol zonnige beelden van spaghetti, spaghetti boomgaarden die zowat bezwijken onder de spaghetti schieten. Many like. people are often puzzled by the fact that spaghetti is produced at such uniform length. But this is the result of many years of patient endeavor by plant breeders. Uitgezonden op 1 april. For those who love this dish, there's nothing like real homegrown spaghetti. Heee! En in Nederland deed de VPRO Radio in 1969 net verslag... Van een revolutie in Amsterdam. Goedenavond, ik bevind mij hier op het ogenblik op het Leidse plein in Amsterdam. En wel in de directe nabijheid van het Huis van Bewaring. Alle tekenen wijzen erop dat jongelui. die zich. Eh, ruim hebben georganiseerd. Hey. Radio Nieuwsdienst ANP. In een radio-uitzending van de VPRO vanavond tussen half zeven en tien over zeven. zijn mededelingen gedaan over vanoordelijkheden in Amsterdam bezettingsacties van jongeren... en zelfs over het overnemen van de radiozenders in Hilversum. Deze verhalen zijn volkomen uit de lucht gegrepen. Gevolg van die fop boze VPRO-leden die hun lidmaatschap opzichten. In Amsterdam en ook elders in het land is niets aan de hand. Nou, en toen werd het 2001... op de redactie van Radio 1 zat ik... en raakte daar persoonlijk wat in de knoop met het begrip nieuws. Want wat is dat eigenlijk nieuws? Nou ja, mensen natuurlijk. Een keuze uit alles wat gebeurt. En je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt. Zou het wel opvallen als ik iets zou verzinnen? Het riep de tegen 1 april. De aanleiding voor mijn nep-item was echt. De dood van een toerist door het economy class syndrome. Dat is trombose door uren zitten in een krap vliegtuigstoeltje. Wat nou als Amerikaanse passagiers zouden gaan muiten? Dat ze allemaal joggingtijd in de gangpaden eisen tijdens hun vlucht. Collectief stampij maken op 10 kilometer hoogte. En ik ging aan de slag. Een Amerikaanse vriend speelde telefonische advocaat die miljoenen eiste namens gedupeerde reizigers. Je ask geld van de airline. Yes. Ja, ja, yes. we, we, we, we are seeking, uh, all 142 passengers are seeking each uh, a sum of $300.000.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 Nou, hij moet zich voorstellen dat uh, ja, om de vliegers te ontlasten... dan wordt dus het grootste gedeelte van de vlucht wordt, uh, op de automatische piloot gevlogen. Uh, als passagiers te veel gaan heen en weer gaan lopen in het gangpad... dat betekent dus dat elke keer daarvoor gecorrigeerd moet worden. Als die correcties te groot zijn, de automatische piloot er ineens af kan schieten. En ja, goed, dan moet je natuurlijk wel op tijd bij zijn. Toen leek dat een mooi aprilstuntje, Maar... Als ik er collega's nu over spreek, in deze tijden van nepnieuws overal, is de reactie heel anders. Ja, een beetje prikken, een beetje die journalisten die zichzelf allemaal veel te serieus nemen. Ja, en die ja, ja die... dat was een beetje gedacht. Die een beetje de zaak nemen, toch? Ja, dat deed oh, je, oh. ja. Met Mark Benefante zat ik tegelijk op de School voor de Journalistiek in oh, ja. Utrecht. Dat moet je nu niet meer doen. Dat is spelen met vuur nu. Dat kan je echt niet doen, hè? Nee. Inmiddels is Mark parlementair tv verslaggever in Den Haag. Dat, dat, is, dat is heel goed dat jij dat besef eigenlijk al hebt. Nepnieuws, de wereldinslinger om de boel maatschappelijk te ontregelen... Ja, dat, dat is gewoon strafbaar. Dat is gewoon, het is gewoon heel verkeerd. Waar blijft de speelsheid in de juristiek? Of, of zie je genoeg speelsheid? Een beetje lol. Juristiek en speelsheid gaan niet samen. <laughs> Denk ik niet. America is a free country. En I think that people need to be free to move around the airplane. Ja, mevrouw. Nee, zet hem maar uit. Mag ik, mag ik, mag ik hier geen opnames maken op, op Schiphol? Dat ja, wordt als hinderlijk ervaren, maar je mag hem nu uitzetten. Door wie wordt het als hinderlijk ervaren? Door degene die je nu interviewt, mij ook. Ik ik helemaal niks meer. Nee, ja, nee. nee. nee. ik ga de Apple Security er wel even bij halen. Security? Handen, nou, dank u wel. Mijn hoofdredacteur radio bij de VPRO was toen Arendjan Heerma van Vos. Wat je net hebt laten horen? Ja, dat, dat had gekund. Ik vond het... Uh... Ik heb het nu weer beluisterd, ik vond het behoorlijk, uh, behoorlijk overtuigend. Ja. Dankjewel. In de tijd uh, schoot je me aan en zei je van, nou, ja Martin, ja, ja, daar moet je wel een be beetje mee uitkijken. Wat bedoelde je daarmee? Nou, ik vind het heel erg duidelijk. Uh, kijk, ik werd uitgezonden op, op Radio 1. Ja. En als je het over leugen en waarheid en alles wat erop lijkt... Hebt, dan is natuurlijk de, de plek, de afzender, dat is natuurlijk heel belangrijk. En de, ja, misschien vind je het een beetje, of voor je het toen een beetje een beetje, een beetje beperkt van me. Maar, nee, nee, nee, nee, nee, dat was precies wat je moest doen ook als hoofdredacteur. Ja, ik dacht, ik dacht toch een beetje, of een beetje, ik dacht de Radio 1, dat zou zich op feiten moeten baseren. Door zoiets opeens uit te zenden. Want ja, je zit er naar te luisteren en je denkt... Ja, verrek, je moet ook niet in een vliegtuig met z'n allen naar, een, naar de raampjes aan één kant hollen. Dat, dat vindt de piloot niet prettig. En dat is voor het vliegtuig ook niet prettig. Ja, nou ja, wat dat betreft was het uh, volgens mij uitstekend gelukt. Er was maar één reactie, eentje maar. Van, van, van, van de meneer en die zei van... Ja, u noemt vluchtnummers, maar die, hebben, maar die hebben allemaal vier cijfers bij u. Maar dat kan niet kloppen, want ze zijn met maar drie. En... Dat was één reactie. Maar die man had dus wel iets te pakken. Ja, zeker wat te pakken. Ja. Was het... Die telde de nummers. En was het, was het leuk voor jou om te maken? Ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te maken. Alleen dat was dus in 2001. Hè. Um, als je nu overrecteur was geweest, hè, wat had je dan gezegd? Hoe was het dan gegaan? Nou, daar had ik waarschijnlijk ook alleen maar achteraf iets over gezegd... en waarschijnlijk hetzelfde, maar dan iets nadrukkelijker. Schoon gewoon ontslag? Je had me moeten ontstaan. Nou, dat nou ook weer. Ja, zeker. Nu had je me moeten ontstaan. Ja, als je de behoefte hebt... Ja, ja. behoefte, behoefte of... hebt om of... als <lacht> kostuum <lacht> ontslagen te worden. <lacht> nee. nee, maar het is ja, toch nee, een beetje... Er spreekt er zeker zekere behoefte aan zelfbestraffing. Spreekt nee, eruit. nee, nee, nee. Ik probeer het verschil tussen, tussen toen en nu even duidelijk. Dat zie je zelf niet zo. Nee, want het is, het is een, een, een genre grensgevallen... wat zich niet zo vaak op Radio 1 voordoet. Of eigenlijk nooit, geloof ik. Nou, op Radio 1 misschien niet. Maar intussen worden we wel bedolven... onder systematisch geproduceerd nepnieuws. Voor politieke doeleinden. De eerste berichten erover verschenen een jaar of wat geleden... Eh, over Russische tv-zenders als RT, Russia Today dat je hier toen overal kon ontvangen en dat beweert onafhankelijk te zijn... maar wel precies in de pas loopt met het Kremlin. RT doet er bijvoorbeeld alles aan om de rol van Rusland... bij het neerschieten van de MH17 boven Oekraïne in twijfel te trekken. En nu, terwijl er in Amerika onderzoek loopt naar de banden tussen Trump en Poetin... is de toon van RT natuurlijk zo... Mr. Comey, Mr. Rogers, do you have any information that Russia had anything to do with hacking the election? So question number one, any evidence? Nope. That's it. Everybody go home. Ik propaganda over dat drek. Kijk, die Russen zijn vanuit heel erg goed in het manipuleren van nieuws. Maar ben je langer na niet de enige? Hè? Inmiddels wemelt het van de fake nieuwsbronnen op internet. Zoals Breitbart natuurlijk. En wordt de ene na de andere bijeenkomst georganiseerd. door journalisten die zich zorgen maken. Hier hoort u zo'n zaaltje met zo'n bijeenkomst ergens in Amsterdam. Want hoe hou je je geloofwaardigheid als journalist in deze tijden? Wat kan je doen tegen al dat nepnieuws? En om even bij die Russen te blijven, hoe moet je je wapenen tegen de desinformatie door de geheime diensten van Poetin? Daarover sprak in het zaaltje Ruslandkenner Hubert Smeets. Ik vind, ik vind op zich helemaal niet dat je de Russische geheime diensten... kan kwalijk nemen dat ze aan soort informatie doen. Dat, is, dat staat in hun CAO, om maar zo te zeggen. Dat ze dat, ze dat moeten, moeten doen, dat ze daar een tijd aan moeten besteden. Anders worden ze ontslagen. De, de Russische geheime diensten en, en alle uh, ondergeschikte functionarissen... die eraan meewerken, zijn niet overdreven gevaarlijk. Ze zijn hooguit gevaarlijk, omdat wij, in Nederland bijvoorbeeld... onze eigen uh, uh, feitelijke omgeving niet op orde hebben. Het is gevaarlijk omdat het um, uh, het westen kwetsbaar is uh, en zelf onzeker is. Dus moeten wij voor ons voor, voor, denk ik vooral onszelf toespreken en onszelf herpakken om uh, lullers te citeren in plaats van dat we eindeloos blijven uh, zeuren over het feit dat Russische geheime diensten aan desinformatie doen. Want dat doen ze al uh, sinds ze zijn opgericht uh, uh, vlak na iemand de uh, verschrikkelijke. Dus we zijn zelf in de war, N niet meer eens. Wat u dan bijvoorbeeld door dat deze uitzending begon met een leugentje. Even terug naar 1938, War of the Worlds. Klopt het wel wat ik ze net vertelde? En wat bijna iedereen gelooft, dat heel Amerika in paniek raakte van dat radiohoorspel van Orson Welles, dat miljoenen luisteraars dachten dat de Marsmannetjes echt waren geland? Nou, niet dus. Dat was een nep bericht. In de dagen na de uitzending in de wereld gebracht door tientallen kranten. Want die kranten vonden het maar niks... dat de radio zoveel advertentieinkomsten inpikte. En door nu te schrijven over paniek door een hoorspel... probeerden ze de radio zwart te maken. Dat verhaal voor paniek was dus een hoax over een hoax. Hoewel... hoewel... Op YouTube vind je dan weer een filmpje waarin hoogbejaarde juffrouwen van de telefooncentrale zich honderden ongeruste telefoontjes herinneren van banners die binnenkwamen op die avond van War of the Worlds. Our board lit up when they announced that the, the Martians were coming across the George Washington Bridge. You see, it was not a case of answering a light and connecting them to somebody else. All they wanted was the operator. Dus, wat moet je geloven? Ja, dat roept onmiddellijk de vraag op, wat is waarheid? het jan Heermer van Vos nog eens. En dan hebben we een tijd lang, uh, kreeg, kreeg je veel last of had je veel last van een bepaald soort Franse filosofen. En die hadden dan als toppunt van wijsheid dat de werkelijkheid niet bestond. La valeur de la est autre chose que la valeur de dan moest ik altijd aan mijn moeder denken... want het, ...dat was een oer-Hollandse, beetje wantrouwende... ...tegen het schampere aanzittende vrouw. En die hoorde ik dan op de achtergrond zeggen van ja... Huh, de werkelijkheid bestaat niet, maar je geonummer zeker wel. Uh, Doe, het, op een bepaalde manier is het onzin. Want, want de, de, de, de, de leuzers hoe ze allemaal heten, die wisten in ieder geval heel goed dat ze zelf bestonden en hoe ze heten en waar ze woonden en inderdaad wat hun gironummer was voor de interessante lezing die ze nu weer hadden gehouden. Ja. Uh, heel iets anders is, en dat werd dan soms verward, is dat mensen de neiging hebben, en voorkomen natuurlijk de neiging hebben om zelf subjectief op een andere manier tegen de werkelijkheid aan te kijken en daar hun eigen interpretatie van te hebben maar dat is een, het is nonsens om te zeggen dat de werkelijkheid niet bestaat. En het probleem van de essentie van de veriteit... ...die niet van de type van de veriteit. De essentie van de veriteit is in een andere ordere. Ja, precies moet de En het lijkt wel of steeds meer mensen... ...zich helemaal ingraven in hun eigen werkelijkheid. Hun eigen Facebook-kanaal, Twitter-accounts. Alles daarbuiten is nep... Wat is dat eigenlijk voor woord? Nep, als je erover nadenkt. Ik ga langs bij schrijver Esther Gertse, aan wie ik veel geloof hecht, omdat ze zo'n treffend taalgevoel heeft. Ik, ik, ik, ik, mensen zijn bezig met wat waarheid is en wat leugen is. En, en, en ik denk dat leugenaar en, en jij nepnieuws, nepmens, nep weet ik veel wat allemaal gewoon het nieuwste scheldwoord is. Nepmens, dat is een goeie. Nepmens, ja, als iemand zegt. Nee, dat is gewoon niet. Ja, als iemand zegt. Jij bent nep. Dat is ook heel. Hoe kan je daar in godsnaam tegen verdedigen? Jij bent nep. En wat ik ben, want dat is natuurlijk ook populistisch taalgebruik natuurlijk. Ik, ik verkondig het, het echte woord. Ik ben een echt mens. Ik luister ook naar echte mensen. Het is echt een echte nep. Dat is gewoon een scheldwoord, nep. Is het geen nepvraag. Nep het nieuwe is geldwoord. Ik vind het heel leuk om door te trekken. Naar alles wat je allemaal nep kunt noemen. Nep, nep. Dat je tegen je kind zegt. Je bent een nepkind. Ja. En tegen je vrouw. Je bent een nepvrouw. Het is een soort een totale ontkenning van iemand. Je bent, je bent niet echt. Je bent er helemaal niet. Je bent nep. Het is net zoiets. Ik dat als kind. was ik aan het spelen en Toen zei iemand tegen mij. Jij bent dood. En toen ging ik huilen naar huis. Tanja zegt dat ik dood ben. En dan. Toen, de grootste belediging denkbaar. Je zag van helemaal uitwis, uitge... Ja, dat, dat, dat ja. was echt nou, magisch. Maar het werkt dus bij volwassenen gewoon net zo goed. Dus als je Duits bloed serieus tegen iemand zegt: Jij bent nep. Dat is. Dat is. Dat is, zo, dat, dat is een van de ergste dingen om te horen. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt: iedereen beledigt, daar, beledigt elkaar tot, tot het bot... Doorzichtigheid. Ja, en het, het is niet eens, ik ben het niet met jou eens... Nee. maar jij, jouw hele... jouw bestaans, alsof iemand's bestaansrecht... nou ja, weet je nep-parlement... dat is natuurlijk ook te enger dan... als Wilson nep-parlement zegt, dan zegt hij niet... ik ben het niet eens met wat jullie doen... dan zegt hij, ik ben het niet eens met dat jullie er zijn... Dat wie, wie jullie zijn, dat, dat en ja, wij hebben nu geloof nep-democratie nepradio, nep nep. Nep radio. Nepradio. Nee. Nep nep radio. <laughs> het is nep Maar het doodt het elk gesprek natuurlijk. Als je tegen iemand zegt, je bent nep. Ja, nee, houd het op. Ja, nep gesprek heb je dan. Ja. En wat we nu allemaal zeggen tegen elkaar, is allemaal uitgeschreven hè? <laughs> Nee, het is een nep. <laughs> het is een nep opmerking. <laughs> In Rotterdam voor het stadhuis staat politiek verslaggever Mark Benefante. Goed, Mark Benefante nu weer. Ja, die rellen hier die hebben natuurlijk toch wel invloed gehad. Hè. Je zag dat de campagne wat in een stroomversnelling kwam. Je een je oude bekende dat, uh, van mij, chef van parlementaire redactie tegenwoordig in Den Haag, de voor één vandaag. Dus die invloed die is er zeker. Maar ja, die Geert Wilders bijvoorbeeld deze evergreen ontlokte. Als die kogel van links komt, wat ik niet hoop... Dan weet heel Nederland dat de letters P van de A aan de zijkant erin staan geschreven. Het klinkt wel krass dat u dat zegt. Dat klinkt wel naar. Het is inderdaad heel naar. Met Mark dus een gesprek van journalist tot journalist. Ja, ja. Als journalist tegen journalist. Maar jij bent geen journalist, Martin. Jij bent gewoon iemand die mooie dingen maakt, leuke dingen maakt. Ik bedoel het helemaal niet negatief, hoor, dat je geen journalist bent. Dat, dat is eigenlijk positief. Oh, wacht even, hoor. Was is iets? Mijn kaartje? Ja. <laughs> Wacht er ook op, journalist, radioreporter. Maar journalist, nee, dan moet, je, dan moet je opmiddellijk weghalen, man. Dat is gewoon gelul. Dat zou hetzelfde zijn als ik meubelmaker zou moeten worden. Dat gaat allemaal instorten, want ik ben heel onhandig. Ik denk ook niet dat jij daarvoor geschapen bent om journalist te worden. Jij bent echt de journalistiek ingegaan, hè? Zeker. Jij bent journalist, hè? Ik ben wel journalist, ja, parlementair journalist, ja. Zeg, Den Haag, hè? Den Haag, die, die politiek. Dat is nog één grote, één grote zwange met al, al mensen die allemaal maar halve waarheden... wordt gelogen, halve waarheden, dit, ja. dat... Iedereen draait een beetje zijn kant op, is dat zo? Daar zit hij dus in. Nou, maar ik vind wel dat je dat een beetje... chargeert. Chargeert, ja, ook verromantiseert, zoals je wilt. Het is niet waar, wat jij zegt. Oké, okay, goed. Het is niet waar? Het is wel politiek. Dus mensen willen via woorden... Hun zinnetje krijgen. Via woorden willen ze dat hun groepje meer invloed krijgt. Ja, ja, dan ga je natuurlijk een beetje je eigen waarheid creëren. Dat is een beetje wat politici doen. Die proberen anderen te overtuigen. Daar heb je woorden voor nodig. En ja, dan nemen ze soms wel eens een loopje met de, met de waarheid. Ja, absoluut. En daar zijn wij dan voor, journalisten. Om ze daar dan op te fijntjes, op te wijzen. Uh, nou ja, ik, ik doe mijn best om de waarheid te vertellen. Maar het... het, het, het het kan gewoon wel eens dat het, dat het niet het geval is... dat je uh, zonder dat je het deed, uh, niet helemaal de waarheid vertelt... of uh, in meer of in mindere mate... Ja, dan maak je een fout of een foutje. Weet je? Een, een hartchirurg maakt ook wel eens een fout... en dan gaat iemand dood. Ja. Nou ja, dat is veel erger. Iedereen ah. maakt fouten. Ja, Ik zou adviseren, blijf gewoon lekker bij de, bij de traditionele media. Want die doen echt hun best om, om de waarheid te vertellen... Maar ja, daar staat dan tegenover dat dat, die, dat nieuws wat, wat je op internet overal kan vinden. dat die, die traditionele media, dat, die, dat ze die wegzetten als MSM, mainstream media. En dat is eigenlijk een, een synoniem voor. die moet je niet vertrouwen. scheldwoord is het. Is een scheldwoord, precies. En zo proberen uh, ja, extremere sites proberen die, die media kapot te maken. Ja, maar, maar, maar... Gaat dat lukken? Het zou heel veel kunnen dat dat zou lukken, ja, absoluut. Ja, denk ik echt. Echt nieuws maken, of je dat nou op papier doet of op internet. dat kost gewoon geld. Want dat is gewoon arbeidsintensief. Daar heb je gewoon veel mensen voor nodig. En als je een loopje neemt met de werkelijkheid. ja, uh, dan kan je dit veel makkelijker doen. Ja, en veel smeuger. Ja, dan kan je gewoon. Uh, nepnieuws maken wat mensen heel erg fantastisch vinden. wat mensen heel erg uh, aanspreekt. Want de waarheid. hoeft. is lang niet altijd prettig om te horen. Maar als jij op zoek gaat naar... nieuws wat je altijd maar wil horen... Ja, dan word je dus bevestigd in wat je wil horen. Ja, misschien word je daar heel rustig van. Maar dat is niet oké. Okay. Want de waarheid is niet altijd fijn om te horen. De waarheid kan pijn doen. De waarheid kan confronterend zijn. Dat vinden mensen gewoon niet altijd prettig. Ja, en dan is de verleiding natuurlijk groot... om je helemaal af te sluiten voor die werkelijkheid. Ik denk dat... Tot na de orde wereldkampioen Trump is, wat dat betreft. Maar het heeft ook wel soms zelfs ontroerende kanten, vind ik. Hij, hij, hij, wil, hij wil gewoon aandacht en hij wil gewoon dat mensen van hem houden bedoel je. Nou, hij wil dat de werkelijkheid anders is. Dan hij was. I made a speech. I looked out. The field was. It looked like a million, miljoen en een half people. Ik vond zelf bijna ontroerend hoe die ooit. Dat was een stuk wat toen een paar keer herhaald werd dat hij uh, uh, helemaal begeesterd vertelde dat toen hij bij de, de inhuldiging, dat toen eerst een paar druppels regen kwamen. It was almost raining. First line, I hit, got hit by a couple of drops. And I said, oh, this is this is too bad, but we'll go right through it. En dat toen opeens de hemel helemaal helder werd en de regen ophield. But God looked down en zei, we're not let it rain on your speech. It stopped immediately. It was amazing. And then it became really sunny. Toen ik naar luisterde, dacht ik. Voor deze man hield de regen op. Want hij wilde dat de regen ophield. En hij heeft een soort karakter. Want hij heeft dan niet, denk ik, een soort innerlijke stem die tegelijkertijd zegt. ja. Ja, altijd kan je wel. Je kan wel le leuk lullen op dat podium, maar het regende, het regende. Iedereen stond met zijn paraplu. Nee, ik heb geen paraplu gezien. Then I walked off and it poured. Right after I left. It poured. Hij was helemaal. Hij zag zijn eigen voorstelling. We had. It looked. Honestly, het looked like a million and a half people. Whatever it was, it was. But it went all the way back to the Washington Monument. En dan heb je het niet meer over iets slims. wat bedacht is door allerlei campagnestrategen. of politieke adviseurs of zo. Maar dan heb je het over de individuele belevingswereld van een uh, zeer gemotiveerde man. Die zelfs het weer kan veranderen. En dat geeft hem natuurlijk. En ik denk dat, dat zijn echte aanhangers, zijn hardcore aanhangers. die misschien zelf ook wel met een door regen thuis kwamen, eigenlijk op een bepaalde manier ook van overtuigd waren of raakten dat het eigenlijk niet regende. And I turned on and by mistake I get this network and it showed an empty field and it said we drew 250,000 people. You only live twice. They showed a field where there were practically nobody standing there. En they said Donald Trump did not draw well. I said, "But it's a lie." But this is how dishonest the media is. Ja, die kan alleen op afstand te kijken. Ja, dat, is, dat, dat is natuurlijk dat is echt ongelooflijk die man. Die, die ja, die kan het niet eens meer nepnieuws noemen wat hij, hij. zegt: "Bij de inauguratie van Obama waren minder mensen dan bij die van mij." Ja, ja. En er zijn gewoon foto's. Ja, die, die tegendeel bewijst En dan houdt hij gewoon vol. Dat vind ik ook wel knap eigenlijk. Dat is ook knap. Maar, maar je ziet hem toch ook smieren... als je het over dis media heeft? Dan zie je toch gewoon smieren voor die, voor die... of, of denk ik denk dat hij allemaal echt gelooft? Nee, nee, nee. Hij, hij heeft echt wel een... een strategie om... om media ongeloofwaardig te maken. Dat de media moet... neergezet worden als, als, als leugenaars. Als één groot complot... Nee. tegen hem... Uh, met de bedoeling dat niemand die media meer gelooft. Uh, en dat de media dus weggespeeld wordt, de journalisten worden is dus weggespeeld. En zodat hij dan alles kan vertellen wat hij wil. Zonder dat hij, iemand hem van repliek dient. En dat iedereen hem uiteindelijk maar gaat geloven. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, Wilders vindt dat toch ook een interessante manier van werken? Ik weet niet of Wilders dat vindt, maar die, die roept wel heel hard wat hij vindt. Ja. Over de hoofd van de journalisten direct naar zijn achterban. Ja, ja zeker. ja. Nee, absoluut zo. Ja, Klopt. Maar misschien doet de waarheid er niet meer toe? Nee, de waarheid doet er zeker nog wel toe. Zolang die waarheid er nog toe doet, heb je democratie. Als die waarheid er niet meer toe doet, ja, dan is het gedaan. Dan heb, je, dan heb je fascisme. Als een leider alles kan vertellen wat hij wil... Ja. als hij allemaal maar leugens de wereld in kan slingeren... Ja, dan wordt het echt gevaarlijk. En dat moeten mensen ook wel begrijpen. Dat maar daar wordt een beetje lachig over gedaan. Maar dat is helemaal niet om te lachen. Als een leider dingen kan roepen die helemaal niet waar zijn... en die wel overgenomen worden in de pers dan heb je een probleem. Kijk in Turkije nu. Ja. Die Erdogan. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal. Erdogan die, die, ja. die vertelt gewoon daar. Nou, dat, dat Nederland 8000 moslims vermoord heeft in Srebrenica. Nou, de waarheid ligt toch wel wat anders. Maar dat staat daar in kranten. Dat komt op tv, dat komt op radio. Niemand kan hem meer tegenspreken. Want de mensen die hem kon tegenspreken. Die zit in de gevangenis, 150 journalisten. En de rest die niet in de gevangenis zit, die past wel op. Want die willen niet in de gevangenis terechtkomen bij die andere 150. Want uh, dat is iets anders dan dat je hier in Nederland zit. Duidelijk. Die waarheid, die moet je beschermen. Tot het uiterste. Het toverwoord onder journalisten is nu fact-checking. Nou, kan je me even uitleggen wat je uit? uh, uh, hebt? Nee, ik heb het in de Nee, nee, En hier in Leiden is dat ook de kern van de masteropleiding journalistiek. 54% van onderdelen onderdelen, het Nederlands leger, gewoon niet capabel. In dit kamertje is een uh, groepje studenten aan het feitenchecken. Ja. Samen met docent Peter Burger. <laughs> ja, daar zijn we in februari mee begonnen: met politieke beweringen fact-checken. Alles wordt uh, gebogen en gecheckt. Uh, de bronnen worden nagegaan en dan uh, noteren we het. En dan komt het op de site nieuwscheckers.nl Hier zitten dus allemaal aankomend journalisten. Jij bent... Mijn naam is Jamie. Wat zijn jullie aan het doen? Je... Uh, Wilders heeft op een gegeven moment uh, op BNL gezegd... dat er op scholen alleen nog maar hallo-vlees werd verkocht. En toen dachten wij, nou klopt dat eigenlijk wel. Ja. En toen zijn we gewoon verschrikkelijk veel scholen gaan bellen... om te kijken of dat klopt. En dat bleek niet te kloppen. Dat was zwaar overdreven... En uh, nou ja, dat, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Omdat je gewoon zelf, from scratch, zo'n onderzoek opzet. Hoe heet, hoe heet jij? Ik ben Anouk. Waar gaat dit naartoe? Waar dit naartoe ja, gaat? Waar gaat dit naartoe? Ik denk dat er dadelijk op een gegeven moment weer een. Uh, ook weer een tegenbeweging komt. Ik denk dat mensen op een gegeven moment ook wel weer genoeg hebben van al het snelle nieuws en van, van de sociale media... waarop het ja, nepnieuws ook wel verspreid wordt. Ik denk dat het op een gegeven moment zichzelf een beetje gaat filteren. Maar ik denk ook dat er een hele groep, grote groep zal blijven die nu er ook al is... Die, um, waarbij het eigenlijk niet uitmaakt op welk platform of waar het nieuws wordt uh, gepresenteerd. Dat merken wij nu ook al met reacties die we krijgen op sommige stukken die we hebben. Het maakt voor heel veel mensen niet uit. Vertel eens. Nou, het zijn gewoon verschillende stukken van uitspraken van politie die we gecheckt hebben. En daar krijgen we dan reacties op. Terwijl uit onze stukken dan echt blijkt dat het gewoon niet waar is. Of dat er echt een belangrijke nuance ontbreekt. Maar um, de mensen die er dan op reageren, die zijn het gewoon niet eens met wat wij zeggen. En die verwijten ons dan dat wij nepnieuws verspreiden. En dat is, daar blijkt gewoon heel erg uit dat het, dat het voor hun niet uitmaakt wat wij doen. Dus dat, dat feiten het niet toe doen dan? Nou, onze feiten. En dat iedereen eigenlijk heel erg uh, met zijn eigen feiten bezig is. Iedereen dus zijn eigen feiten. Bij Peter Burger voegt zich nu collega-docent Alexander Pleiter. En al sinds 2009 trainen ze hier studenten in fact-checking. Maar dat het zo relevant zou worden als nu... Nee, dat hadden we niet gedacht. Uh, dat is natuurlijk iets van het afgelopen jaar geweest. Kijk, kijk de, de, de leugen hè, over het alternatieve feit of, of, het, of, of, of het, het verzonnen verhaal... Heeft altijd een voorsprong. Want het is smeuger, sensationeler dan de waarheid vaak. Ja. Ik bedoel, je kunt het zo gek niet voorzien. <laughs> ja. Dus, dus, dus wat, wat kun je eigenlijk. Wat je kunt doen, kijk, ja. het is goed om een archief op te bouwen. Hè, want veel van de beweringen die nu gedaan worden, die zullen volgend jaar en het jaar daarna weer gedaan worden. Hoeveel hoe moet dit nog groeien om een echt een tegenwicht te vormen? Het factchecken groeien. Ja, ja, ik weet het niet. Ik ik ik ik geloof dat uh, uh, al de, al die leugens en en nepnieuwsverhalen die je op sociale media de uh, ronde doen in de toekomst ook wel op andere manieren. Uh, Bestreden zullen worden. En nu moeten moet al die uh, berichten, uh, bij wijze van spreken, handmatig opgezocht worden of aangemeld worden. Maar ik denk dat uh, uh, die sociale media als Facebook daar na verloop van tijd ook wel een soort van algoritmes op uh, ontwikkelen. Jullie werken ook met Facebook samen, begrijp ik? Ja, dat klopt. Wij hebben ja gezegd tegen uh, het verzoek van Facebook om vals uh, ja, nieuws, nepnieuws op Facebook te gaan checken. Ja, maar dat, eh, waar, moet je, waar moet je beginnen? Zo en zo dat berg? Nou, dat, is, uh, dat hoeven wij niet te bedenken. Dat gaat op aangeven van de gebruikers van Facebook. Die kunnen berichten rapporteren. Dus net zoals ze bijvoorbeeld berichten kunnen rapporteren omdat er uh, iets mee mis is. Dat er bedreigingen in staan. Uh, Narcissische taal, uh, porno, noem maar op. Kunnen ze nu ook rapporteren dat het nepnieuws is. Dat krijgen wij dan te zien. En vervolgens dan kunnen wij dat checken. Maar dat is meteen ook het manco natuurlijk, want uh, we zijn afhankelijk van mensen die het uh, melden. En als het in bepaalde kringen rondgaat, van mensen die geloven dat het waar is, uh, ja, dan wordt het niet gemeld. Dat doe je niks tegen als ja, fake nee, nee, dat klopt. Dat is ook zo. Maar op zich is dat ook niet iets wat uh, totaal nieuw is hoor. Dat uh, zijn uh, zeg maar de oudste inzichten uit de communicatiewetenschap. <laughs> Daar begon het mee. <laughs> ja, dat onderzoekers erachter kwamen dat mensen uh, vooral de neiging hebben om de media te gebruiken. Die hun eigen wereldbeeld uh, bevestigen. Dat, ja, dat waren vroeger de kranten. Op sociale media gebeurt hetzelfde. Je gaat uh, media en mensen volgen waarmee je het eens bent. Uh, ik heb zelf studie gemaakt van Nederlandse journalistiek van de 19e eeuw ook. En ik, ik kijk ook graag in Amerikaanse kranten van de 19e eeuw. Uh, Dan zie je dat, uh, ja, dat bijvoorbeeld dat het vrij normaal was om berichten te verzinnen als uh, alle dieren zijn ontsnapt uit de dierentuin. Of uh, een enorm verhaal over uh, de mannetjes op de maan, 1835 in de New York Sun. Uh, ja, op die manier kan het niet meer. Maar knip- en plakjournalistiek, sterke verhalen, nepnieuws, dat was er allemaal al. De bultrug. Ja, schrijver Esther Gerritsen weer. Voor de kust van Zuid-Afrika hebben wetenschappers... mysterieuze bijeenkomsten van bultruggen waargenomen. Met haar kolom voor de vp Rogic. Ze lagen in groepen van meer dan 200 bijeen. Het is nu al een jaar of vijf gaande dat er zulke grote groepen zijn te zien. Voorheen leken walvissen voornamelijk solitair te leven. Ja, die samenscholende bultruggen... dat was dus echt nieuwsbericht in de kanten. Niemand begrijpt waarom die... Wolf is je dat doen? En vanaf... Gelukkig ben ik de enige die de dreiging ziet. Hier neemt Gerrit het over. Willen we geen problemen met de bult terugkrijgen... dan moeten we nu ingrijpen, want de bult terugkomt en hoe. Hier moet de journalist afhaken en mag de schrijver verder. Een samenscholing van 200, daar zullen we ooit om moeten lachen. Ik zeg gelukkig, want deze nieuwe dreiging zal vrede tussen de mensen brengen... De bultruggen zullen muteren en aan land komen. Ieder zal ze vrezen en niets verbindt zo goed als een gemeenschappelijke vijand. M mijn gedachte is, kijk, ik, die, ik, heb, ik zit nu 30 jaar in de journalistiek. Ik heb een hart, hartstikke leuk vak. Maar deel van de lol aan het vak is dat, dat ik ook mijn eigen... Ja, mijn eigen indrukken, mijn eigen beeld kan geven. Een soort, uh -huh. een soort, ja, op die manier ook een soort wereld kan scheppen. Ja, en je, dan, moet je ook, dan moet je ook alleen maar meer doen in plaats van minder. Ja, maar, ja, maar ik, ik denk dus dat dat. dat dat eigenlijk niet meer, niet meer, niet meer kan. Dan ben ik een leugenaar. Zometeen wordt journalist een scheldwoord. Ja, inderdaad. <laughs> ja, ja, niet nepjournalist, nee. maar journalist zelfs. Ja, ja. ja. ja, ja. Dat zou goed kunnen. <laughs> Daar ben je bang voor. Ja, ja dat snap ik. Ja. Wat is jouw, um, jouw advies aan mij eigenlijk? Want ik zit duidelijk met een probleem. Merken ja, hoe je moet gaat de, even de, de, de geuzennaam uh, journalist ja? dragen. Ja? Nepjournalist, journalist. journalist. Oh. En een vol overtuiging die nepjournalist zijn met, met al je duidingen en vooral niet neutraal uh, proberen te zijn. Duidt vooral de werkelijkheid zonder de feiten te verdraaien. Dus je ziet ook wel toekomst voor dit, dit vak journalistiek? En voor, voor het schrijven zwak zeker natuurlijk, hè? Ja, wij, uh, ja, wij zitten helemaal goed nu. Uh, de schrijvers. Waar, waar, waar, waarom ziet jullie nu even zo goed? Fictie, fictie is... De, omdat, als, kijk, zodra de non-fictie onbetrouwbaar wordt en schimmig... dan kunnen we naar de fictie. En we kunnen wel degelijk verwijzen naar de werkelijkheid. En dat zullen mensen ook herkennen. En jullie zijn gewoon even wat minder populair. Het, het is wel zo dan? eerlijk. Ja, en, gewoon over nou, tien jaar zijn jullie weer aan de buurt. Maar misschien... Misschien komt dat moment niet meer, die herwaardering van de journalist en van de waarheid. De toekomst van de waarheid, die staat op het spel. Dat denk ik echt. Optimist als je bent. Nou, ik ben echt enorm optimistisch. Dus uh, uh, morgen komt er een fantastische dag en de dag daarna komt er weer een fantastische dag. En uh, Ik ben het niet altijd met premier Rutte eens, maar wel dat we in een gaaf land, wonen. Dus ik ben gewoon optimist. Maar moet je nagaan dat zelfs een optimist als ik, denk... Uiteindelijk zal de waarheid sneuvelen. Ons leven op de planeet is ook eindig. De waarheid is eindig. En, en het, de waarheid stopt als mensen het ook niet meer belangrijk vinden. En ik denk dat er een moment komt dat dat in meerderheid niet meer belangrijk gevonden wordt. Ja, dat... maar, maar wat voor wereld komen we dan terecht? Nee, het is een verschrikkelijk dy dystopische... Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat moet nee. Zijn, nee, dat moet helemaal niet. Dus uiteindelijk... als, als iedereen gewoon de belasting blijft... Daar dat de zieke auto's kunnen blijven rijden en dat de brandweer het doet... maakt het allemaal niet uit, bedoel je? Ja, precies. Het gaat natuurlijk in het leven om, om geluk. Om levensgeluk. En dat is groter goed dan de waarheid. Ik kan me heel goed voorstellen... kijk, in China... daar is de waarheid veel kleiner dan in Nederland, hoor. Ja, ik denk niet dat alle Chinezen... nou heel erg ongelukkig zijn. Daar valt heel goed mee te leven. Als je maar niet... Als je maar geen grote dingen wil, als jij gewoon je winkel wil open wil houden, je restaurant wil uitbaten, een bedrijf wil runnen, nou dat kan. Maar als je aan de poort gaat kloppen van de machthebbers, ja, dan heb je een probleem in China. Als je dat niet wil, ja, wat maakt het uit? Dat je niet de waarheid te horen krijgt. Dus wat, wat blijft dan van, van jouw vak over? Ons vak? Oh, sorry, jouw vak? Nee, dan, dan niks.